Eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Wikileaks heeft een wereldwijde lijst gepubliceerd van locaties die de Verenigde Staten van vitaal belang vinden. Hij is opgesteld door alle Amerikaanse ambassades. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg in hen in februari vorig jaar om alle installaties op te sommen waarvan het verlies gevaarlijk kan zijn voor de openbare orde en de economische of nationale veiligheid van de VS. Op de gelekte lijst van vitale Amerikaanse installaties staan drie Nederlandse locaties. Rotterdamse haven en de plaatsen in Katwijk en Beverwijk waar transatlantische kabels aan land komen. In Flevoland is het lokaal spiegelglad door ijzel. De A6 is tussen Lelystad en Almere in beide richtingen dicht na diverse ongelukken. Het verkeer wordt omgeleid. Ook in andere provincies had het verkeer gisteravond en vannacht last van gladheid... door bevriezing van natte weggedeelten. Dus vannacht bij Monnikendam een vrachtwagen te water geraakt. Gisteravond sloeg de auto van een vrouw in het Drentse Veenoord over de kop... en belandde in een weiland. De vrouw raakte erbij gewond. De arbeidsinspectie gaat volgend jaar extra aan te besteden aan agressie en geweld tegen werknemers. Vooral in de horeca en bij benzinestations wordt gekeken of werkgevers hun medewerkers genoeg beschermen tegen gewelddadige klanten. Aanleiding zijn de overvalscijfers in de horeca en bij tankstations. Tussen 2006 en 2009 werden 600 overvallen gepleegd in de horeca en 130 bij pomphouders. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet nu nog niets in een parlementaire enquête naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Zo'n 200 slachtoffers willen graag zo'n enquête, omdat ze geen vertrouwen hebben in de commissie Deetman. Maar de Kamer wil het rapport van Deetman eerst afwachten. En pas daarna kan worden vastgesteld of hij zijn werk goed heeft gedaan. Het weer in het Zuidoosten blijft bewolkt, maar in de rest van het land kan ook de zon doorkomen. Middeltemperatuur ligt iets boven het vriespunt. Dit was het NOS-journaal.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 Don't matter, cause they're all the same She had a smell of garlic, how could I be pleased? She could have surprised me with AD. belofte hè, zo aan het begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Jordan, I Never Drink Again. De single van Alexander Curly. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het even na twee uur een hele goede middag. En welkom bij Stalf op zaterdag. Het is lekker aan het sneeuwen buiten. Witte wereld. Goedemiddag uh, luisteraars, wederom welkom live vanaf het Witte Gasthuisplein. Rob, ook hartelijk welkom. Ja, we zijn er plaatje... weer. Was dit plaatje nou I, voor jou bedoeld? Ik ben of uh, of ridder te oh? voet. Jij bent ridder te voet. Ja, oké, okay. heel verstandig, <laughs> ja, heel verstandig. Ja, de bromfiets heb ik maar thuis gelaten hoor, dus... Uh... Goed luisteraars, uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Uiteraard hebben wij rond de klok van half vier de evenementenagenda. En om gevolgd tot om kwart voor vier... Rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. Uiteraard om half drie het uitgebreide weerbericht. En uh, straks gaan we praten uh, met de redactie van de oprechte Oomsteek courant Want uh, nummer vier is uit van het eerste jaargang. En het is nogal een lijvige courant geworden. Dus we gaan eens even kijken wat daar allemaal in staat. In het tweede uur gaan we praten met Leo Missenbeek... Uh, ten aanzien van de voorbereidingen uh, voor de ijsbaan... en wat de stand van zaken daar is. Daarnaast uh, nog... een ja, veel uh, lokaal nieuws. Divers. Ik zou zeggen legpen en papier maar vast klaar. Want u zult ongetwijfeld de nodige telefoonnummers met te tegenkomen. En in het land. Uh, laatste uh, uur tussen 4 en 5 hebben we natuurlijk nog uh, voetbalnieuws. En dat komt dan uit de eredivisie. We hebben Formule 1 nieuws. Uh, want de stoeltjesdans is begonnen. En we hebben ook nog uh, nieuws vanuit het golfwereldje. En dus, uiteraard ook de filmagenda. Dat heb ik al gezegd. Ja, oké. Okay. Ja, nee. nee rond, niet vergeten, rond vergeten, niet vergeten. Rond de klok van kwart voor vier, zeker. Die had ik genoemd. Die had ik genoemd. Oké. Okay, nou. en, en natuurlijk veel muziek. Uiteraard, welkom bij Softop Zaterdag. We zijn er tot aan vijf uur. Als we dan nog niet ingesneld zijn, dan uh, weten, we, weten we het eigenlijk <laughs> niet hoor. Want, het blijft maar doorgaan, hè. Het blijft maar doorgaan. Nou, ze dadelijk horen van uh, Albert-Jan in het weerbericht of het inderdaad door blijft gaan. Eerst gaan we wat uh, muziek voor je draaien en daarna met de redactie van de Aupsteen Courant praten. Hier is Co West. Inside. Het waren twee hits non-stop op de zaterdagmiddag van M. Als eerste Go West. And we close our eyes en draag eraan deze van Elfenveel. En Forever Young. Ja, dat willen wij ook wel, toch, Albert-Jan? Forever da, Young. Daarmee heb ik me al klaargezet. Oké. Okay. Goed, luisteraars. Voor mij ligt de oprechte Oomsteen-courant. En uh, het is alweer uh, nummer vier. En uh, het is nog steeds de eerste jaargang. En dat wordt steeds dikker, hè? Lijkt wel. En aangeschoven is de redactie. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, even voor de luisteraars, noem even de naam: Martin Draaier. Martin, welkom. Uh, ik vind het een lijvig boekwerk geworden. Uh, de redactie heeft zijn uiterste best gedaan om uh, de vorige drie uitgaven opnieuw te overtreffen. En ik denk dat het in dit geval uh, absoluut gelukt is. Maar enorm. Ik bedoel, als ik, zie, uh, bedoel, uh, als ik even door het blad heen blader. Uh... De ene evenement is nog niet geweest of het andere is er alweer. Ja, we noemen ons de verdiende van Oomstee en de redactie van de Zandvoedse Courant. Maar het begint er zo langzaam op te lijken dat we een veredelde evenementencommissie zijn. Ja, het is geweldig, want ik zie... Uh, nou ja, bedoel, laten we maar met de deur in huis vallen. Uh, afgezien van de wist u datjes. Ja. Dat waren er nogal weer wat. Ja. En uh, één viel mij op. Er was één, één iemand die wil altijd graag iets te melden hebben. Alleen uh, die krijgt nooit de kans om uh, in het wist u dat te komen. Ik, ik kijk even of ik hem kan vinden... Uh, nee, die kan ik niet vinden welke, welke ook leuk is, van een Henk K Ja He? Alleen nog maar in het Engels spreekt met Martin D Ja, nou, die Martin Day, dat is, uh, D, d, d dat ben ik dus Oké, okay. ja, nee, vandaar ook dat ik dat even graag wil rechtzetten ja. nou, Hij is er nou niet bij, dus we kunnen rustig praten hè? Ja, ja, ja, dat zullen we zeker doen uh, we hebben ons, uh, een aantal mensen in Oomzee hebben uh, zichzelf ten doel gesteld om Henk naar een wat hoger niveau te brengen. Ja. Uh, dat betekent dat we af en toe wat moeilijke woorden gebruiken. En hij probeert het vervolgens in de overtreffende trap in het Engels te doen. En hij denkt dat we daar niet mee uit de voeten kunnen. Uh, maar helaas voor hem, uh, we zijn die taal ook machtig. Dus uh, we blijven met onze plannen campagne doorgaan. Ja, en geweldig. Ik bedoel, jullie hebben een excursie gehad jullie zijn naar Eck en Wiel geweest. Ja. En uh, zo aan de foto's te zien was dat een mooie zomerse dag, een mooi, mooi weekend, of zijn je door de week geweest? Nee, het is inderdaad in het weekend uh, geweest. Weekend. Het is een, een 28 graden was het op die, op die dag. Ja. En het, uh, het kon eigenlijk niet beter. Nee, het zonnetje schijnt, ik zie iedereen lekker op een trasje zitten met een drankje en een hapje. Ja. En we hebben daar uh, Jan en Natasja bezocht. Ja. Uh, mensen die in, in Zandvoort uh, woonachtig waren, hier een appartement hadden, hebben uiteindelijk daar een, een nieuw etablissement gekocht. Uh, wat ze pas aan het exploiteren zijn en we vonden het leuk om ze daar een keertje te verrassen. Goed, dan schildknapenschool School in Sint-Joostland. Daar ja. zijn jullie ook naartoe geweest. Ja. Dat doet uh, me een beetje middeleeuws aan. Kan dat ja, kloppen? Het was, een, het was een zeer heftige discussie. Uh, veel mensen die zijn meegegaan en uh, we hebben daar echt een, een flinke stap teruggezet in de tijd. We hebben daar uh, zeer rare tafereelen meegemaakt. Als je het stukje leest, dan, uh, dan zul je ook lezen dat er uiteindelijk ook mensen in de, in de gracht beland zijn. Uh, met het kroos in het haar kwamen ze er uiteindelijk weer uit. Uh, maar uh, we hebben daar erg veel plezier gedaan, gehad en... Uh, Uiteindelijk, nou, de illustraties die we erbij hebben gedaan. die spreken voor zich voor de mensen die hem aanstaande maandag komen ophalen. in Café Oomstee. Wat we daar allemaal gedaan hebben. Want... Nou, wat me ook aansprak was het harnas van Joop van Hesse natuurlijk. Ja, we hebben, we hebben een aantal. We, Heb je het geprobeerd? Uh, we hebben een aantal pogingen gewaagd. maar ondanks dat hij toch wel wat is afgevallen. was het toch eigenlijk Mission Impossible. Dat wisten we van tevoren. Maar uh, we hebben het geprobeerd. Hij wilde graag aan meedoen. maar uh, uiteindelijk hebben we hem toch maar als jonkvrouw verkleed. Oké, okay, nou staat hem ook goed hoor. Schattig zelfs. <laughs> en natuurlijk, en een, van, nou ja, to toch de, een van de hoogtepunten van het afgelopen kwartaal was natuurlijk het uh, Zandvoortskampioenschap Granalenpellen. Ja, dat is, uh, was eigenlijk als een geintje begonnen. Uh, zoals je weet hebben we in de krant altijd een kalender uh, staan voor het komende kwartaal. Ja. wat op dat moment niet zoveel evenementen op de agenda staan. En uh, nou, toen had een van de redactieleden het idee om het uh, Open Zandvoortskampioenschap Granalenpellen te organiseren. Dat hebben we erin gezet, eigenlijk meer als een geintje. Ja. En uh, wat ons eigenlijk verbaasde is dat er heel snel mensen kwamen en eigenlijk mensen die ook nooit in ons café komen. Uh, van jongens, waar kan ik me inschrijven en hoe laat gaan we beginnen en hebben uh, jullie de spelregels al? En toen ja. dachten we van jongen, jonge, dit begint toch wel echt ja, serieus echt. te worden. Uh, en uh, we zijn uiteindelijk uh, gaan, het gaan organiseren. We hebben een hele grote tent aangeschaft die we de, de Pell Arena hebben genoemd. Uh, zodat de mensen niet in het café uh, zelf uh, hoefden te gaan pellen. We hebben een uh, gesloten videocircuit aangelegd. Waardoor de mensen vanuit het café ook konden zien wat er allemaal in die pelarena gebeurde. Uh, het leuke was is dat er echt enorm veel oudere mensen zijn geweest. Echte zandvoerders die, uh, die uh, normaal gesproken niet in het café komen. Maar dit zo'n leuk idee vonden om, uh, om mee te doen. Uh, en het had uiteindelijk als gevolg dat ongeveer aan het eind van de avond iedereen met zijn benen uit de kroeg ging. Want er kon echt helemaal niemand meer bij. Nee, hoeveel, hoeveel mensen hebben ongeveer meegedaan die avond? Als, uh... Uh, we hebben ruim 30 mensen gehad die, die meegedaan hebben actief in het pellen. Ja. Uh, en we hebben daar de avond doorgebracht, ongeveer met 100 man. Oké, okay. en nou, natuurlijk het hoogtepunt, wie heeft gewonnen? En met wat voor resultaat? Uh, Ans Davids heeft gewonnen. Uh, dame die uh, waarschijnlijk de meeste mensen wel kennen vanaf het uh, station. Ja. Uh, was eigenlijk al als een van de eerste aanwezig. Stond stijf van de zenuwen, is dat ook de hele avond gebleven. Uh, maar heeft zich er enorm goed uh, doorheen geslagen en heeft in, het, uh, laatste, in de finale ronde gewonnen met 179 gram. Een uh, zeer verdienstelijke prestatie. Maar nou, dus, nou toen waren, al die, uh, die garnalen waren gepeld. En toen? Uh, Weken daarna nog garnalen zitten eten? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. We hebben er een aantal hapjes van gemaakt. We hadden in totaal 50 kilo ongepelde garnalen die uh, oh, ongepelde, uh, gesponsord ja. waren door, uh, door Talassa, Huig en Anita. Ja. En uh, we hebben daar hapjes van gemaakt. We hebben zaken uitgedeeld. En uh, aan het eind van het weekend uh, waren wij in ieder geval los. Oké, okay, ik begrijp. A, vanaf aanstaande maandag is de krant te verkrijgen. Ja. Dus wij hebben dit is allemaal nog onder embargo. Mm -hmm. ja, wij moeten ons wel zeer vereerd voelen dat wij hem al hebben. En ja, ik, ja, de ik, auto. De ik, Lamborghini. Ja, ik was even benieuwd hoe het met Ton Ariensen was. Want uh, dat, dat schrokken wij toch wel even van. Want die auto zag er niet helemaal. Het is een dagje naar het circuit geweest. Ja, en, op een gegeven moment zie ik hier een foto van een compleet in barrels gereden Lamborghini. Ja, hoe is ja. het met Ton nu? Nou, met Ton is het goed. Hij is op dit moment hard aan het sparen. Ja. Uh, we, hebben ook, we hebben ook een spaarkas die we het afgelopen weekend hebben uitgekeerd. Dus uh, daar zal hij zeker gebruik van moeten maken. Ja, ja. Het was, op zich was het een hartstikke leuke dag. We waren uitgenodigd door Chris Alken uh, om... Uh, ons zal laten informeren van wat gebeurt er nou allemaal met blekenmolen op het circuit in Zandvoort. Uh, we hebben een uitgebreide rondleiding gehad door de garage waar hij verantwoordelijk is uh, voor de voertuigen. Ja. En uiteindelijk hebben alle redactieleden ook zelf een voertuig uh, mogen besturen. Uh, zeer spectaculair. Uiteindelijk uh, in, een, uh, in een Chevrolet uh, met een uh, 495 pk motor erin nog uh, driftend allemaal over het circuit heen. En uiteindelijk vond, uh, vond Tom dat hij aanspraak mocht maken op een rondje met de Lamborghini. Ja, want dat is het paradewagentje ja, van ja. Blekenmolen. Ja, ja, ja, dat konden we hem uiteindelijk ook niet weigeren. Nee. Uh, dus hij heeft eerst een aantal testrondjes gereden over het circuit. en daarna ging hij los. Nou, hij ging ook echt los. Hij ging met 245 kilometer over het rechte eind heen. en op een gegeven moment werd het enorm stil op het circuit. Toen ja. dachten we van, nou, waarschijnlijk wat pannen. En uh, toen we met de rescue auto gingen kijken. Toen uh, had hij hem zwaar in de vangrail geparkeerd. Ja, zo. zoals, zoals blijkt uit, uit de foto's die uh, in de krant staan. Maar uh, hoe is, is hij er lichamelijk redelijk van afgekomen? Of moet hij een langere tijd uh, revalideren? Nou, Hij is er lichamelijk redelijk van afgekomen. Psychisch is het wat minder. Ja. Uh, hij is er echt uh, redelijk van ons te boven van. Ja. Uh, heeft uiteindelijk ook maar besloten om toch een wat veiligere auto te kopen uh, dan dat hij nu heeft. Dus in, uh, in februari krijgt hij zijn nieuwe auto uh, gelukkig. Oké, okay, dus luisteraars, wilt u, wilt u hem een beterschapskaartje sturen, stuur het dan naar de café Oomstee aan de Zeestraat. Want uh, hij kan best wel een beetje mentaal ondersteund worden. Absoluut. Dus absoluut. Uh, goed, dan kunnen uh, we nog even verder. Ja, drie banden toernooi, daar, daar hebben we, hebben we regelmatig uh, contact over met uh, Louis. Louis. En uh, de laatste keer ging het niet zo goed, uh, hè, toen hebben ze verloren. Ja. Dus maar goed, ja, dat komt omdat ze een hoog moyenne hebben. En luisteraars, ze spelen vrij goed, Oomstee. Op een en, heel en, hoog niveau, ja. ja. En daardoor krijg je als het ware een beetje strafpunten als je tegen mindere speelt. Klopt. klopt. Ja. Maar uiteindelijk is Louis van der Meij er wel weer ingeslaagd in zijn pool... om uh, Zandvoorts kampioen driebanden te worden. Ja. Uh, dus hij mag weer een jaartje heel trots uh, rondlopen. Hij mag blijven. Ja. Goed. Uh, nou, afgezien van natuurlijk recepten en natuurlijk snertrecepten... want uh, dat gaan jullie ook wat meedoen. Ja. Uh, dat, maar dan praten we al over 2011. Uh, waarvan trouwens ook een keurige keurig agenda uh, staat, uh, vermeld. Met zelfs een uitstapje naar Amsterdam. En het onder leiding van onze onvolprezen Carla Kriek. Ja, ja. Dus, Wil jij mee, uh, Albertjan? 26 februari. Nou, ja, nou, wie weet. Ja, okay. ik kom niet zo vaak in Amsterdam. <laughs> nee, een opmerkelijke agenda, inderdaad. Als ik zo kijk, uh, vrijdag 31 december, laatste dag van 2010. Dat is wel heel bijzonder, hè? Ja, we hebben hem juist een beetje uh, globaal gehouden. Ik kan me bijna wel voorstellen dat wij uh, toch wel weer het een of ander zullen gaan organiseren op die desbetreffende dag. Maar dat laten we op dit moment nog heel eventjes, uh, heel eventjes in het midden. Maar uh, dat er iets gaat gebeuren is wat mij betreft zeker. En 1 januari is iedereen ook van harte welkom natuurlijk om het nieuwe jaar in te luiden. Uiteraard, uiteraard. En dan dinsdag 8 februari zie ik staan winkeltjes kijken op de zeeweg. Onder leiding van de heer Gerard B. Gerard B. Ja, Winkeltjes een, kijken op de zeeweg. Ja, Dat is een, een speciaal project van hem. Hij loopt al uh, eigenlijk een aantal uh, jaren met het idee rond. Uh, ik heb, uh, hij heeft een klein tipje van de sluier opgelicht uh, naar mij toe. Uh, tijdens uh, de voorbereiding van de agenda. En ik moet zeggen, het gaat ongetwijfeld heel spectaculair worden. Uh, maar uh, Gerard zal daar zelf op een later moment, en ik denk misschien wel in het volgende krantje, uh, op terugkomen. Ja, ik ben heel benieuwd. Wat er gaat gebeuren. En wat in het vat zit verzuurt niet. Nee, nee, daar komen we zeker nog op terug. Goed, uh, nou, hij ligt er weer vanaf maandagavond is hij af te halen bij Café Oomstee. Klopt. En uh, nou, vorige keer heb ik het begrepen bij jullie van 95 exemplaren uitgedeeld. ja. ja. Uh, zullen we dus deze keer de 100 halen, denk je? Ik, uh, ik twijfel er geen enkel moment aan. Uh, als je ziet wat er uh, gebeurt uh, rondom dit klantje, klant, krantje heen en uh, de gesprekken die de mensen erover voeren, beginnen ja. steeds populairder te worden. En uh, mensen komen uh, ongetwijfeld uh, het krantje weer afhalen en de 100 gaan we zeker passeren. Geweldig. Oké, okay, uh... nou... Hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Hebben we iets over het hoofd gezien? Nee. Hebben we alles bij de, bij de poot gehad, zoals we dat dan altijd ja, zeggen? Ik moet zeggen, jullie hebben je zoals gebruikelijk weer uitermate goed voorbereid op dit interview. En uh, vandaar dat we het iedere keer blijven herhalen wat ons betreft. Nou, we goed. hebben ons zeker goed voorbereid, want we gaan de volgende plaat draaien. Forner en I Wanna Know It Love Is. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. B bedankt en tot de volgende keer. Oké, okay, tot de volgende Bye. keer.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 Vanaf aanstaande maandag dan is hij verkrijgbaar bij Café Amstel aan de Zeestraat. We hebben het over de oprechte Amstel Courant, de vierde uitgave alweer, en hij zit bommetje vol met informatie en uiteraard leuke foto's. Dus zeker de moeite waard om die krant te gaan halen. Even een half drie, hoog tijd voor het weerbericht met collega Vos. Ja. <lacht> Albert Heijn, Albert Heijn oh ja. <lacht> Luisteraars, vandaag is het bewolkt En uit die bewolking valt van tijd tot tijd sneeuw De wind waait uit het zuiden En is over land vrij krachtig Kracht 5 En aan de zee krachtig tot hard Kracht 6 tot 7 en de temperatuur stijgt naar waarde rond het vriespunt. Voor het gevoel zal het dan ook weer een stuk kouder zijn. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en met name in de nacht valt er enige tijd regen. Vanwege een nog koude ondergrond kan dit aanleiding geven tot ijzel. De temperatuur rond het vriespunt maar het zal in de loop van de nacht wat stijgen. En er waait een vrij krachtige tot harde zuid tot zuidwestelijke wind. Morgen is het bewolkt en aanvankelijk valt er nog enige tijd regen. In de middag zien we ook af en toe de zon. Maar er vallen dan enkele buien en deze buien kunnen weer winters van karakter zijn. De temperatuur stijgt naar maximaal 4 tot 5 graden boven het vriespunt. En er waait een matige tot krachtige zuidwestelijke en later op de dag west tot noordwestelijke wind. Zondagavond valt er nog een winters getinte bui. Maar maandagnacht blijft het droog en klaart het op. De temperatuur daalt weer tot 1 of 2 graden onder het vriespunt. En er waait een matige tot een vrij krachtige noordwestelijke wind. Vanwege opvriezing is er wederom kans op gladheid. Maandag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. De wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen en de temperatuur stijgt naar maximaal 3 tot 4 graden boven het vriespunt. Maandagavond en dinsdagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en er waait een zwarte, zwakke tot matige zuidelijke zuidoostelijke wind. Het gaat overal in de regio weer licht vriezen, want de temperatuur daalt naar ongeveer min 2 of min 3. Dinsdag schijnt geregeld de zon en blijft het droog. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 2 graden boven het vriespunt. Maar mocht je dus dit weekend met de auto weg willen, rij voorzichtig, want er is absoluut tijd, kans op ijzel vannacht. En het zal daardoor absoluut glad worden. Pas op. En meer weer is uiteraard na te lezen op internet op www.meteopagina.nl. www.meteopagina.nl, de website van onze eigen weerman Lex van der Hoorn. En ik sluit me helemaal aan bij Albert-Jan, dus als je de weg om moet, pas op. Want het is. Spek en spek. Dan glad. kan je beter ridder te voet worden. Dat dacht ik ook. Ja, dat heb ik ook gedaan. <laughs> ja. oh, wat, uh, ik zag me niet op de scooter weggaan. Nee, dat gaat niet lukken. Dat wordt niks. Nee, dat is niet verstandig niet. Nee, nee. Dat gaan we ook niet doen. We gaan wel lekkere muziek voor je draaien. De nieuwe Marco Bossato is hier. En Waterkant. Loop met me mee naar de waterkant. We gooien alle oude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 En open je ogen in een ander land, waar we gewoon opnieuw beginnen met een twee. Want alles wat mij hier heeft, wat mijn thuis was, al die tijd, alles wat ik nodig heb. En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 Een mooie single gedraaid voor uh, jongvrouw Jofenes. <laughs> Maar goed, hij was het bij mij eens. Oké, oké, oké. Nou, jullie winnen. Jullie winnen bij Van deze. waar zegt hij met tout le garçon et en, en wat betekent dat? Geen idee. Daar was ik alweer bang Geen voor. idee. Wat ja, betekent alle, dat? Alle jongens en meisjes. Alle jongens en meisjes. meisjes. Ja, lekker okay. en levy. le Hé, hey, voor de jongens en meisjes die nou luisteren. Vandaag uiteraard geen voetbal. Nee. Kijk, daar buiten. Nee. Het gaat weinig worden. Sneeuwballen gooien. Sneeuwballen gooien. Ja, dat kan wel natuurlijk. Sneeuwbop bouwen. Dat, dat, dat zou wel kunnen Even, ik moet even de luisteraars waarschuwen. En uh, wel, uh, dat heeft met de computer te maken. Want we zijn de komende dagen zeer alert op mails met bijlagen getiteld postcards from Hallmark. Ongeacht van wie je deze ontvangt. Namelijk, het bevat het meest schadelijke virus dat een postcard image, uh, dat een postcard image opent die de hele harde schijf van uw computer aantast. Dit virus kan ontvangen worden van iemand die uw e-mailadres in zijn of haar contactlijst heeft staan. Dus als u een mail ontvangt genaamd postcard of wanneer dit van, van een bekende komt... Open de mail niet, maar neem direct maatregelen. Is al uh, maanden aan de gang trouwens. Ja, is het ja, zo? echt waar. Ja, ik wist het niet. Maar ik krijg het nog een Ja, het, nog het komt steeds zo'n spamfilter terecht. Dus uh, zo erg vond ik het ook niet. Maar nee, ik hoop dat ook niet al die wetenschapskaartjes <laughs> van Almark. De Lamborghini. De daar Lamborghini. hebben we het dan over. Ja. Oomsteen Courant aankomende maandag verkrijgbaar bij uh, Café Oomsteen trouwens. Klopt. Dan, het is natuurlijk uh, uh, ook weer tijd voor Snert en naam uh, nu de vorst en de omgeving om ons heen... aardig wit kleurt, organiseert Waternet in de Amsterdamse Waterleiding Duinen... op zaterdag 11 december een zogenaamde snertwandeling. De wandeling begint om 10 uur bij bezoekerscentrum De Oranjecom, Le Leijweg 6 in Vogel en Zang, en kost 7,50 euro. Graag even van tevoren aanmelden via... en dan komt die 020 020-608-7595-020... 608 75 95 11 december, de snertwandeling. En tot zover weer het nieuws bij CFM, bij Sovet op zaterdag. zou dadelijk, uiteraard, weer veel meer, maar eerst weer meer muziek. Toch, Albert -Jan? Zeker weten, Zeker weten, Oké, okay. nou dan gaan we weer eentje draaien. Hier is uit de jaren 80 de single van Kim Carnes en Better Dave New York snow, she got better Davis for side. De het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie je op kanaal 45. Lekker om de single weer eens terug te horen op de radio. De George Harrison en I've cut my mind set on you. Ja, echt zo'n zo winterplaatje is dat, Albert-Jan. En winter is het zeker buiten, want het is nog steeds licht aan het sneeuwen. En er komt alleen maar meer sneeuw bij. Ja, en uh, terwijl u naar uh, George Harrison zat te luisteren... Uh, werden wij uh, gebeld door uh, de, een van de medewerkers van de Courant. Want ik had het verhaal over die virus... dat had ik gehaald uit uh, het stukje met oog en oor badplaats door... En dat zijn dan uh, stukjes die mensen mogen uh, insturen. En ik heb begrepen dat het hele virusverhaal van die Hallmark postkaarten dat dat een broodje aap is, zoals mij dat is verteld. Dus je zou ze gewoon dus kunnen ik, openen? Je zou ze gewoon kunnen openen. En uh, dus bij deze luisteraars, uh, als iemand u een kaartje stuurt... dan mag u hem best wel bekijken. Oké, okay, maar wees altijd voorzichtig. Wees voorzichtig, want uh, ja, kijk, als het van bekende komt... dan zou ik zeggen van nou, oké. Okay. Maar uh, goed, als het onbekend is, dan, neem, dan open ik het trouwens nooit... Nee, ik ook niet. Maar trouwens, je had het net even over, over die winter. Maar die is dit jaar wel erg vroeg, hè? Zo hé. Het uh, is net geen record, hè, geloof ik. Nee, want net als in het hele land is ook in Zandvoort al vroeg de winter ingetreden. Was vorig jaar nog pas rond half december de eerste sneeuw. Uh, maar, en daarna een dik pak in de eerste week van januari. Is het nu al op 29 november. Is het al, was het al wit. Dus de winter is vroeg en op tijd. Dus zou dat betekenen dat we een strenge winter krijgen? Mmm, mmm, mmm. Frisjes. Maar goed, het is mooi. Het is mooi. Ik hoor iedereen ja. over de Elfstedentocht praten. Dus oh, dat, dat, uh, dat, dat die er gaat komen. In, uh, het gaat dit jaar gebeuren. Ja, maar weet je dat de eerste marathon die was in Drenthe dit jaar. In Drenthe. Ja, er waren een heleboel mensen die dat probeerden als eerste te zijn. Maar in uh, Noordlaren. Noordlaren, Noord ja yeah, joh. Ja, oké. Okay. <laughs> dus in Noordlaren had deze, deze dit jaar de primeur met hun eerste marathon op uh, uh, natuurijs. Nou, leuk. Nou goed, en ja, nu gaat het weer ik vind het wel gezellig. En nou gaat het weer doodien, dus. En wij krijgen onze eigen ijsbaan ook, hè? Ja ja ja, die komt eraan. 12 ja. december dan komt hij eraan op het uh, Raadhuisplein. En straks daarover straks inderdaad meer met uh, Leo Miesebek. In het volgende uur van Sanford op zaterdag is Robbie Williams en Carey Barlow. Well there's three versions of this story mine and, and then the true. How we can put it down to circumstance our childhood then are you.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 Na 27 jaar in Zuid-Afrikaanse jails, is Nelson Mandela een vrij man. Al 20 jaar. Waarom? Dit is 20 jaar ZFM Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene.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 we Zing, met het huis, blaf, plaatje en de ronde. Zing.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 Hoge rots moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing het huis.